De jongen zou ruim 1,60 euro hebben gestolen van een klasgenootje. De leraar bond hem als straf vast aan een raam en mishandelde hem zo'n twee uur. Hij overleed in het ziekenhuis. De leraar van de islamitische school kan de doodstraf krijgen als hij wordt veroordeeld voor moord. Tot slot het weer. Zonnige periode, later toenemende bewolkingen en het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 voor Zandvoort en de regio. En welkom terug met onder meer de volgende onderwerpen. Jazeker, want om uh, half vier gaan we natuurlijk naar de evenementenagenda. En Zandvoort uh, uh, knalt van de evenementen. Hè. Heerlijk, is helemaal geweldig. heerlijk. En mooie evenementen ook. En uh, rond de klok van kwart voor vier hebben we de filmagenda uh, van het Circus Zandvoort. Rond de klok van kwart voor vijf jaar het gedicht van de week. Want er is weer een ingezonden door één kor. En dat, uh, dat gedicht heet De Zon. Het Mooi, gaat hè? steeds beter Mooi, lopen. hè? Ja. Al die gedichten die we Tot, binnenkrijgen. Druk. Nou, als het goed is komt uh, Rob Smit. Een van de mede-eigenaren van Café 4 nog langs, want daar uh, staat weer een golftoernooi op poten en dan komt hij samen met organisator uh, uh, Henk.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 zaterdag. Geniet van het mooie weer en geniet van de Zandvoorts Radio. Met Carly Simon nu. En Veen. Dankjewel, Albert Jaffels. Dag gedaan, Rob. Zullen Barbara en dan ook maar gaan draaien straks? Ja, doen we ook wel. Okay, helemaal goed. Hier is Carly. He Als het zo lekker schijnt als vandaag, dan is dit een ideale plaat om te draaien. Joor Agneta Agneta en hier is on. Is het bij jou daar in Monnikerdam ook trouwens uh, mooi weer, uh, Joop? Redelijk, het is wel wat hoge bewolking, een beetje wolk, een beetje wolk, maar het is lekker weer. Het is uh, wel een beetje wind. die staat een beetje dwars op het veld. Maar goed, dat heeft alleen maar zijn is natuurlijk met het voetbal. Dan moet je binnen gaan spelen als je daar last van wilt hebben. Toch? Zo is het. <laughs> ja. Okay. We zijn uh, ja, in de laatste paar minuten van de eerste helft bezig. Er is één keer een blessurebehandeling geweest, dus er zal niet altijd veel tijd bijgetrokken worden. En San speelt op dit moment de hoogte van het stadservoliet van Monnikerdam. En zojuist de Sanford ingegaard voorzet wordt gegeven door Maris Wol. En de keeper gaat dan nog maar net wegtikken, waardoor nu eigenlijk Monnikerdam wel bezit is. Maar de, ja, hebben nog steeds, nog steeds wel bezit voor voor En daar wordt gevochten met z'n tweeën. Ja, Ronald Kalis maakt een overtreding. Het trekt en duwt om bij die bal te zien te komen. En dat lukte hem niet, tenzij ja, het kan nu over de kosten van die overtreding. Maar dat kan allemaal bijgeheel, vocht die wel genemen, dus daardoor heeft het soms de tijd gekregen om wel weer terug te zakken. en er gaat hier iets verkeerd en oké een okay. speler van Monnikerdam die duurt uh, Ronald Kalis weg op de rand van 16 meter gebied en dat ziet die scheidsrechter daar een meter of 20 van om die vijf trap te laten nemen en die krijgt nu dan de gele kaart en ik had eigenlijk verwacht dat Kalis het had gedaan maar nee, en hij gaf Kalis dus een deal om vrij te kunnen komen en dan die band mogen ontvangen maar met de scheidsrechter had het goed in de gaten en geeft dus een tweede gele kaart van de wedstrijd en de eerste was voor uh, Zandvoort en voor Stijn Stobbelaar en die trok aan de noodrum een meter of 20 voor het stapselgebied van dat was op dat moment ook hard nodig, want anders zou hij zomaar door kunnen stomen en misschien wel een poeier kunnen afgeven, waardoor Zandvoort zomaar op achterstand had kunnen komen. Er gaat nog iets gebeuren hier. Uh...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 Van dezelfde nummer 11 die die gele kaart heeft gekregen. En dan blijft in bal bezit nog steeds. En daar neemt Nijsje Berg het over. Berg. Die uh, daar moeilijkheden heeft met twee man. Raakt die bal dan ook kwijt. En dan kan de monniken dan weer gaan bouwen aan een aanval over de linkerkant. Wordt ingespeeld daar. Naar uh, de center of speech. Zoek wat hij mee kan doen. Die kan er weinig mee doen. Maar speelt toch die nummer 11 elf weer in. En daar is Max Aardewerk die kan overnemen. Met uh, Michael Keil. Kuil Kan hij die stijl maken? Nee kon hij niet. Speelt daar Patrick van der Oorten. Van der Oort. Aan de rechterkant van het veld. Draaien draaien. Speelt breed op uh, Max Aardewerk. En die probeert daar zie je een hele bal Michael Keil te bereiken, dat lukte niet want de nummer 8 van kopt kopje bal over de zijlijn en Zandvoort mag gaan gooien in de persoon van Duitserberg, Berg. Berg. Uh, driekwart, nee, laat het over aan Patrick van de Oort een driekwart van het veld op de helft van Monnikerdam dus naar Berg. Berg draaien weer. Dat doet hij altijd erg lekker en dan gaat hij weer de andere kant op. Dat doet hij dus nu ook. Kappen, draaien, keren en gaat die bal voorkomen. Staat er een zand voor de Ja, staat staat een zand voor de Maar oeh, keeper liet hem los, heel even. En uh, Michel Daan was niet snel genoeg erbij om ervan te kunnen profiteren. Want de keeper die stortte zich direct weer op die bal en heeft er nu ook bal zitten. Gaat die bal uh, wegtrappen naar het middenveld. Nee, naar de nummer 11 weer. En die, die gaat over hem mee. En zo'n keur, oh keur, je maakt daar een fout. Probeer daar te pasen naar uh, Morris Mond. Dat lukt hem niet. Uh, Monacadam kan het overnemen. Dan komt hij daar. En het is uh, Boy de Vet met zijn voeten die bal tegen kan houden. En Stamford heeft de bal bezit. Uh, Ronald Kalis raakt hem nu kwijt bijna. En moet nu gedwongen die bal over die zijlijn gaan spelen. Omdat het uh, levensgevaarlijk was. Hij stond een uh, meter of twee iets van de achterlijn af. En begon te pingelen. Zag dat het niet goed ging. En geeft die bal een schop naar voren. Waardoor Monacadam nu mag gaan gooien. En een stukje terug, zegt die uh, arbiter. Ik denk dat hij gelijk heeft. En gaat gooit het nu in. Monnikedam. Die voelt natuurlijk ook dat er bijna tijd is. En nu gaat een diepe bal naar de nummer 7. Gaat het strafs goed Draai, Draaien, draaien, keren. Drie hele lange spits hebben ze met zijn alleen niet al te snel. Daar gaat de Aardewerk in de fout. bal is weer voor Monnikerdam. Monnikedam. Daar ligt de bal breed naar de aanvoerder van Monnikedam. En nu helemaal naar de linkerkant verstand van naar de rechterkant uiteraard. En daar gaat iemand daar laatst Patrick van der Oort. gaat daar nog een keertje langs. Nee, moet je de bal terughalen. Velt de bal terug, haalt de bal gewoon uit. de en dan gaat Monecadam, die wordt teruggedrongen door dat, omdat uh, de verdedigers de, de van Zandvoort naar voren stappen. Nog steeds mijn in bezit. Nu aan de linkerkant van Zandvoort. Nummer 4, helemaal vrij. Nummer 4, geeft die bal voor. Nummer 11. Oh, een omhaal. Een schitterend omhaal van die nummer 11. Kom er goed bij. <coughs>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 Max Aardewerk gaat het doen uiteraard, want Aardewerk neemt ook alles, kordes en dat soort zaken, vrije schoppen, komen allemaal bij de af, van de voet van uh, Aardewerk af, die nu zoekt naar een vrije man. En dan kan hij die bal niet klaar En zal hij nu toch wel moeten gaan nemen. Anders zegt die schuifte, ja dat is tijdrekker en dat, uh, dat accepteer ik niet. Gaat hij wel komen. Nou, dat is uh, gewoon uh, in één keer naar de keeper van Wannekerdam, dat stelde helemaal niks voor. En dit is een eindsignaal van de schuifte die twee gele kaarten nodig had in die eerste helft. De stand is al 6-0-0 en we maken ons op voor een hele mooie tweede helft volgens Oké, okay, en een mooie pauze Joop daar. Geniet van het mooie weer Oké, okay, tot zometeen 0-0 nog steeds de stand En uh, straks voor de tweede helft gaan we uiteraard weer terug Naar Job van Nes. Eerst een o oh, zo'n mooie plaats Wat is hier leuk hè, Carlos Santana En she's not there Geniet van het lekkere weer hier nu zo voor Doen wij ook hè, in de studio wel een beetje warm Maar goed, we hebben een airco Dus daar komen we helemaal goed weg Oh, wat gaan we lekker te keren, hè? Carlos Sontana hoor je en Nader. Dare. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. <lacht> www.zfmzandvoort.nl.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 De je slechts te geven. Onbewust denk ik aan haar. Hoe haar blik me komt, Ik wil niemand anders. Lekker een medley zegt niet te geloven. Kunnen zo in 2002 opgenomen in het Sportspaleis. En daar hadden heel veel bekende liedjes natuurlijk van hem. Wat een geweldige plaat Mooi zo'n big band erachter Ik vind dat geeft zoveel meer power. Zo dan krijg je de rillingen van over je lijf. Helemaal goed. Nou we zijn een beetje over over tijd. Over tijd. Het is het Hij komt er voor Zandvoort en de regio. We hebben het natuurlijk over de evenementenagenda voor de komende dagen. Albert Ja, nou we beginnen natuurlijk eerst even vandaag, want uh, op het circuitpark uh, Zandvoort stikt het van de fietsen. Daar wordt enorm gefietst, want daar is de vakantie voor uh, Challenge uh, aan de gang. Zowel voor ouderen als voor vakansolei like, Kids voor Challenge. Dus ook voor kinderen. Dus als u die fietsers allemaal tegenkomt, dan is er een gigantisch fietsevenement op het circuit aan de gang. Uh, gaan we, nou, dit weekend is natuurlijk uh, het museumweekend. En tijdens het, dit museumweekend.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 Woensdagmiddag. Nou kortom weer voldoende te doen de komende dagen hier in Zandvoort. In het mooie Standfoort. De Parel aan de zee. Dat plaatje dat gaan we straks verder op in dit programma nog een keertje draaien. Dan komt van Kessel weer aan met een dingetje. Johnny Krijkamp Junior en natuurlijk ook Albert Kalf. Die zijn medewerking aan die plaat heeft verleend. En wij hadden de primeur vorige week en we blijven hem helemaal grijs draaien bij CFM. Maar eerst deze van Steven V. We gaan heel snel over naar Harry Japp van Ja, tweede minuut van de tweede helft. Een ongelukkige handsball van de speler binnen het strafhoofdgebied. Bal gaat op de stip. Monikadam leidt met 1-0.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 Zo voor radio, hoor je muziek van Kluyt en Substitutes. En dan met het bijna kwart voor vier. Ja, ze willen het zo graag horen. Hè. We hebben hoog bezoek in de studio van CPM. Meneer Kinneging en meneer Smits. Hartelijk welkom in Voornamen, de studio. uiteraard Henk goedemiddag. en Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. <laughs> uh, ik had het al in het begin van het programma gezegd dat uh, de golfliebhebbers pen en papier bij de hand moesten houden.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 Ja. ja. En uh, ja, dat lijkt mij de meest eerlijke vorm. En we gaan ook, uh, dat wil ik dan nog wel even uitleggen naar Spaar en Wouden. de A en de C-hols. De A-hols zijn de korte hols. Ja. En de C-hols zijn de is de lange wedstrijdbaan. En er is altijd heel veel. Uh,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 Mensen kunnen zich nu dus Golfmin in het Zandvoort, ja. spoed u naar KV4. Ja, je moet er altijd snel bij zijn, Voor, voor je het weet, is die lijst natuurlijk helemaal vol, hè. En zeker als je weer de kans hebt om die finale mee te mogen spelen op, op de Kennemer. Want dat is natuurlijk de mooiste baan, een van de honderd mooiste banen van Europa, hè. Ja, zonder meer. Dus, en uh, ja, dat is gewoon een schitterende baan. En, uh,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 een zeer redelijke prijs is uh, voor 18 Hals op ja, ja, de, meer. Ja, dat is een aantrekkelijke prijs. Ja, je ja, uh, hebt het over de prijs, maar wat is de prijs als je het toernooi wint? Nou, het, ja, dat uh, is altijd het, natuurlijk nog de grote verrassing. Uh, vorig jaar uh, hebben we iemand gehad die heeft een, een zelfportret van de winnaar gemaakt. En uh, Uiteraard zijn er weer uh, mooie bekers uh, te verdienen. En maar wat nu de hoofdprijs wordt, uh, dat laten we nog even in het midden.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 ja en dit jaar 72 dan dus uh, ik heb gezegd nou een week of drie dan uh, zit hij helemaal dicht oké okay. 24 deelnemers gaan door naar de finale waarvan in ieder geval twee dames ja toch al weer knapper je de vier, vier extra plekken bij het deel ja. te krijgen nou nee, is heel mooi hè? grandioos jongens heel okay. veel succes met de, de, voor, de voorbereiding nog en maak je geen zorgen die lijst is over een week voor je okay. komt helemaal goed hey, bedankt dank jullie wel ja. voor de komst, bedankt de, de komst naar de studio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 Head of the Queen Of the Dutch mountains In the Dutch mountains Mountains Lost the burden on my shirt today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 Looking for the wind, but he didn't know how, I said follow the god that looks like a sheep to the Dutch mountains, in the Dutch mountains. Like In Mountain. mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings. Voor je bij CFM Salford, de single van de Nits en de Dutch Mountains. En erachteraan achteraan, Jolien, dat was de single van Dolly Parton. We gaan snel nou weer over naar Jan Venez, uiteraard. Het voetbal, Monnikendam, SV Salford. En ja, is SV Salford weer een beetje de schade aan het inhalen of niet? Nou, niet echt. Niet echt erop. Uh... Zandvoort uh, staat onder behoorlijke druk. Uh, uh, Konden we net even, heel even uitkomen? Het een gevaarlijk, maar de kipper stopte die bal heel bekwaam. Uh, Pieter Keur heeft twee keer moeten wisselen. Uh, Stijn Stoppelaar, waar ik het in de eerste helft over had, die kwam na de rust niet meer terug. Daarvoor in van kwam uh, Patrick Kober. We het middenveld spelen en Maurice Bol die zakt naar de linksachterplaats. En zojuist is Ronald Kalis gewisseld voor Jan Sonneveld. Ik denk dat het nog steeds te maken heeft met de blessure van Kalis. Maar daar kan ik natuurlijk niet uh, juist het ding over zeggen. Omdat ik niet bij de uit uitsta en het er niet kan vragen. Zandvoort uh, mag nu een uh, vrije schot nemen. dat was buiten buitenspelgeval. En dat doet de uh, Fit naar uh, Max Aarderen. Komt hem door. Uh, uh, uh, uh, kuil. Kuil kan er niet bij komen. Wordt verf weggepoederd En via van uh, Romero gaat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 Uh, formeel heeft die arbeid natuurlijk gelijk. Maar gebeurt het nou in, vlak in de doelmond of zo, wordt er is net binnen de 6 meter gebied, er is niemand bij. En laat de bal op de stip leggen. Ja, dat is iets anders. hij. De scheidsrechter heeft uh, voor de regels gelijk, inderdaad. Maar zoiets doet er eigenlijk niet. Oké, okay, Sandvoort, uh, nu een probleem. Jan Sonneveld daar. We kan toch die bal nog even afpakken. En geeft daar een mooie diepe bal op. Berg nice kan erbij komen. Weet.